Gert Kluk met het NOS-journaal. Het dodental in de aardbevingsgebieden in Turkije en Syrië nadert de 24.000. Alleen al in Turkije zijn nu meer dan 20.000 doden geteld. In Syrië zijn dat er ruim 3500. Er zijn ook tienduizenden gewonden. Meer dan vijf dagen na de ramp zoeken reddingswerkers nog steeds naar overlevenden. Nabestaanden geven vaker toestemming voor orgaandonatie sinds de nieuwe donorwet 2,5 jaar geleden van kracht werd. Dat blijkt uit een analyse van trouw van cijfers van de Transplantatiestichting. Door de nieuwe wet staan alle volwassenen die geen keuze doorgeven automatisch in het donorregister met de opmerking geen bezwaar. Dat maakt het voor familie makkelijker om met donatie in te stemmen. Belangenorganisaties zijn teleurgesteld dat de aanpak van de stikstofcrisis weer vertraging oploopt. Gisteren bleek dat het kabinet pas in april meer weet over welke bedrijven de piekbelasters zijn. De 3000 bedrijven die het meeste uitstoten krijgen een aanbod om te verduurzamen, te verhuizen of te stoppen. Bouwend Nederland vindt dat een goede zaak, maar wil wel dat een deel van de vrijgekomen stikstofruimte gereserveerd wordt voor de bouw en infrastructuur. De Amerikaanse president Biden brengt later deze maand een bezoek aan Polen, meldt het Witte Huis. Meer details zijn nog niet bekendgemaakt. Het gerucht dat Biden op korte termijn naar Polen zou afreizen ging een langer. De Amerikaanse media melden dat hij erheen wil om te markeren dat het bijna een jaar geleden is dat Rusland de invasie van Oekraïne begon. De Amerikaanse regering heeft vijf Chinese bedrijven en een onderzoeksinstituut op de zwarte lijst gezet. Daardoor mag er geen handel meer gedreven worden met de organisaties...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 Met, met, met de stories, die leeft. van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, hij is toch prachtig, jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt Geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Good morning. Yes, goedemorgen. Toebak Leeft op de radio. Well. Nou, heb je goed geslapen? Jazeker. Ja? ja? Oké. Okay. Ik denk gelijk zo'n plaatje. Ik denk. Sweet, nee. what? sweet what? Ja, yeah, sweet. Doe je sleep wel tonight. Oh, sleep well. Sleep oh. well. Ja, precies. Misschien moet ik de tekst even uitleggen. Moet ja, voor je. ja, nee. Of heb je goed geslapen na al die ellende die in de wereld zich afspeelt? Mai, mai, mai. Het houdt niet op ook gewoon, hè? Die aardbeving ook. Het is echt niet normaal gewoon. Nee, als je het ook alweer hoort, het nieuws. Nieuws? Nieuws? Het ja, aantal mensen. Dat is omgekomen in Turkije en Syrië. Is opgelopen naar meer dan 22.000 en de kans dat mensen levend uit het puin worden gehaald, wordt kleiner met de minuut. Acht dinsdag was de eerste keer dat er een, een man onder het puin vandaan kwam. Of nee, een heel gezin kwam onder het puin vandaan. Toen ja. stond ik wel met een traan in mijn oog voor de televisie. Ik denk, wauw. Al die hulpverleners juichen en zo. Dus je denkt hier doe je het voor, weet je, met ja. z'n allen. Ja. En de afgelopen tijd hoor je dat steeds vaker. Gisteravond kwam er ook weer een beeld naar buiten. Een aantal mensen, uh, Nee, ik on... kwam er ook weer een beeld Kaarman naar buiten. Bij vinden dappere reddingswerkers diep onder het puin een meisje van 15, Iver. En terwijl ze haar voorzichtige uitgaven, proberen ze haar af te leiden. Stuurm, zijn we eens, Stuurm? Pak Mag pak ja, double double chocolade allemaal yeah. zeg. Geweldig. Verleid is er af door te zeggen van... als je er straks uit bent, uit, uit ben, wat wil je dan hebben? Uh, een Magnum. Een dubbele chocolade of een witte chocolade. En zo uiteindelijk <laughs> wordt ze eruit gehaald. En later ook nog, geloof ik, haar zusje. Die wordt ook gered. Oh gelukkig. Na zoveel dagen. Het is echt ja, bizar gewoon. Ja, net. zeker. Dan elke keer is de ontlading bij al die hulpverleners die dan juichen. Dat je denkt, wauw, dit is gewoon echt... ja. Je moet er gewoon heen eigenlijk. Je Samen, denkt, je moet... Samenwerking. Hè? Ja. Nou nee, goed. Ik kan als persoon erheen gaan, is niet zo'n goed idee, denk ik. Nee. nee want bent... ze hebben professionele mensen nodig. En het schijnen dat heel veel mensen ook een beetje zinloos rondlopen. Dus gewoon even storten. Uh, 555, 555, euro. Is dat een, mooi bedrag? Oh, dat is een mooi bedrag? dat is een heel mooi bedrag. Dat is een heel mooi bedrag. Nou goed. Welkom. Wat is er nog meer bijgebleven de afgelopen week? Oh, god. Och, is dat tar... in Turkije of is het nog iets anders geweest? <laughs> <laughs> nou ja, wel andere dingen. Ik ja. moet ook zeggen, ik ben, gisteren was ik helemaal in de band van uh, de Spice Girls. Want er waren allemaal specials voor op uh, op uh, RTL Z. Dus okay. die zat ik te kijken. En uh, hoe, hoe heftig ze het allemaal Is het gehad Het Is het zoveel jaar geleden dat ze begonnen? Ik zacht. heb geen idee. Oké. Okay. Maar, maar die mail zie je dat hij dan... Uh, uh Huiselijk geweld had en zo. En, uh, en, en hoe, die, hoe ze door de media ook echt wel vreselijk onhandig genomen. Ze dus waren gewoon bekender dan de uh, Royal Family. zowat. wat. Ja, nou dat is nu wel andersom, denk ik. Ja, dat is nu wel andersom. Ja, Daar zorgde Harry persoonlijk zelf al voor. Dat ja. het uh, nu weer een beetje de picture is. En uh, nou goed, hebben we hebben zelf ook niet te klagen over ons eigen oranje. Hè? Nou, nou, die is ook nou. vol op het nieuws? Ja, ik, dat vind ik ook al hoor. Van, uh, dat je ook dan wel leest dat iemand dan zegt van. Ja, waarom uh, moet de Maxima de show's stelen? Uh, Geef die het leukere kleding aan. En denk ik van ja, daar zit wel wat in. Ja, Amalia. Dus het heeft af en toe van die hobbelzakken aan. Maar, uh, en, uh, maar dat is niet voor niks natuurlijk hè? Om te zorgen dat ze geen doelwit. is voor haar? Nou, het is, is wel een makkelijk doelwit. Je kan er niet omheen zeggen. Maar nee. er is wel veel van haar. Ja, wel. Dus we maar krijgen wel waar voor ons geld. want koningin wordt. Je, maar... kan er, je kan er veel leuker kleden natuurlijk. Hè. En uh, dan denk ik van ja, er ja. is zoveel geld. Hè. Ja. Ik bedoel, uh, ze, ze ja, heeft... Ja, maar dat is haar smaak. Ik denk dat haar smaak... En dat is momenteel ook een beetje hip. Hè. Die truttige jurken. Oh. Je ziet echt de meest... ...jonge vrouwen met die truttige jurken. En in haar geval moeten ze ook een beetje groot zijn. Dus ja, dan ja. krijg je dit formaat. Dan krijg, krijg je een beetje tente? een oma-idee. Tenten? Tenten krijg je dan. En ja. dat is nu hip. Ik bedoel, ik hou van strakke t-shirts. Maar mijn zoon, die nog veel strakker is dan ik echt gespierd... ...die gaat wij eten. Die dragen, want dat is mode. Dus ja, dat ja, is helemaal ja, ja, omgedraaid ja, ja. momenteel. Nou, ja. je begrijpt al twee uur slapen hoor. Maar dit is even een plaatje uit een oude doos. Jazeker. Charlemagne was de grote doorbraak voor Blossom. En daar bleef hij bij. De ene dat de ander. De vroege morgen Charlemagne van Blossom 2016... Ja, dat is nog eens zeven jaar geleden. Dat gaat sneller, je denkt. En ze komen uit Manchester. En uh, daar zijn ze ontstaan in 2013. En uh, een van de hits die ze hadden was onder andere... Ribbon Round the Bomb. Dat is niet eens wel heel erg oud van vorig jaar. En ook de plaat uh, Ode to New York City. Ja, grappig. Deze uh, Blossoms. En dit was de grootste doorbraak in uh, ja, 2016. Dus goed, dit is uh, de zaterdagmorgen. Even kijken de wereld in wat er zich allemaal afspeelt. En natuurlijk ook weer in de Telegraaf kijken. We naar, de, naar de, wat, wat dingetjes onder andere... Een heel stuk in de telegraaf te lezen over raadsleden onder druk door criminelen en dat er steeds meer criminelen in de raad plaatsnemen. Althans, dat denken ze, dat weten ze niet helemaal zeker. Sommige raadsleden hebben toch wel een verleden. En wat ze bij de gemeente, als ze zich, uh, uh, als ze zich maar toetreden tot de gemeenteraad, dan hoeven ze geen uh, OVG te voorleggen. Dat hoeft niet, het is dus niet verplicht. Dus, nou ja, daarin staat altijd uh, een goed gedrag. Hè? Dat hebben wij ook als mensen bij ons vrijwilligerswerk. OVG betekent? OVG, ja, daar stond het ook alweer van. Weet jij dat nog? Ja, het is een bewijs van goed gedrag, in ieder geval. Bewijs van goed gedrag is dat. Eh? Ja? Klopt. Maar uh, ik weet niet precies wat die, uh, wat die exact betekent. Maar goed, uiteindelijk uh, als, uh, dat zijn ze niet verplicht om dat te voorleggen. En uiteindelijk kunnen ze dan even goed op plaats nemen in de raad. En het gaat natuurlijk allemaal om dat afgelopen week die rechtszaak natuurlijk was. waarin. Uh, uh, hoe heet hij nou ook weer? Die man die uh, echt uh, alle dingen heeft geregeld voor uh, bedrijven. Ach, waar heb ik het? Ik heb het net opgesloten. Moment, kijk even in mijn papieren. Um, uh, Mors, Richard de Mors natuurlijk. Die uh, natuurlijk in de politiek zat en uh, eigenlijk gewoon bedrijven wilde helpen. Uh, gewoon instellingen wilde helpen. En eigenlijk uh, uh, ze opbelde, tips gaf om hoe het aan te pakken. En nu is hij dus uh, veroordeeld. Althans, er komt nog een uh, vervolg. En ze gaan het aanvechten en hij was uh, in een avondprogramma was hij te gast en daar werd hij even de, aan de tand gevoeld en die interview had het goed voorbereid. Hij wist allerlei voorbeelden te, te, te vragen en hij Richard de Most wist daar heel goed antwoord op te geven. Dus het kan nog twee kanten op gaan. Ik bedoel, ja, het kan best wel zijn dat hij nog vrijgesproken wordt. Hij is er zelf van overtuigd. Maar goed, in het tel gaat het daar een heel stuk over dat meer uh, gemeenteraadsleden ook wel een beetje een duister kantje hebben. Ja. En soms ook wel denken, van, nou, als ik de politieke ga... dan kan ik voor mijn bedrijf en mijn achterliggende bedrijf... misschien nog iets betekenen. Ja, zeker. zeker. Het is politiek, hè? Het, He? is niet, het is niet zo oud, dit. Ik ga, ik ga binnenkort uh, wel even kijken. Want die bij uh, Trabantie is ook zijn... Uh, een, een een zuidelijke krant, zeg maar. Hè? Van ja. Brabant en zo. Die hebben dan ook allerlei podcasts erover. En die hebben het ook over die uh, meneer Mos. Dus ik ga binnenkort wel even luisteren. Nou, hier is een bloedmedaal. Schijnt ook een uh, mevrouwtje rond te lopen. Mevrouwtje, sorry. Een vrouw rond te lopen. Die ook nog wel wat... Uh, nou ja, ook, ook een intelligente je... dame. Intelligente dame. Die, uh, nou. ook, waar ook vragen over zijn. Waar vragen over zijn. En die je zijn. ook dus een VOG uh, moet doen. Dat is een verklaring omtrent gedrag. Dat was dat VOG. Het kost, ja. kost nog 48 euro, hè? Jazeker. Of, of nee, 41,15 Okay. Wat een geld. Ik vind het toch wel een geld, hoor. Maar ja, oké. Okay. Ja, het moet maar, toch? Ja, ja. ja. Het, is, het is wel goed om dat te doen. En ja. zeker in de politiek lijkt me dat nog om te doen. Maar ja. het kan aan mij liggen. Ja, ik had ook nog uh, gisteravond wat uh, uit te zoeken over uh, uh, opmerkelijke berichten. En yeah. daar blijkt dus gewoon dat uh, er is een AI-blunder. En die pakt duur uit voor Google. Want het schijnt dus dat zo'n chatbot feiten zit te uh, verzinnen. Oh ja. ja. Dus dat is eigenlijk ook wel iets dat je denkt van, oh god, ja. Want eh, uh, uh, die nieuwe chatbot, die, die, die, beperkt, die, die, die illustreert de beperkingen van de kunstmatige intelligentie op uh, en het heeft effect op Wall Street, op de koersen van beurzen en al die dingen meer. Dus, nou. oh, dus mensen, hè, die vragen dingen aan een chatbox. Ja. En die vertelt iets en dan gaan ze. Op die manier gaan ze dat weer uh, beleggen. Zoiets. Of gaat het tegenwoordig allemaal nou, het zo? Het heeft over... allemaal effect op mensen die dan bijvoorbeeld, uh, normaal gesproken investeren in bedrijven. Zo, die... Ja, het is niet en zo, zo gek natuurlijk. We, ja, als dat zo is, maar dan is het altijd de vraag of die antwoorden juist zijn. Ja, nou, het, het, het, het bedoel, tegenwoordig moet je heel veel lezen. En ja. dan ga je zelf nog wat andere dingen zoeken. Maar als je gewoon aan zo'n apparaat wat op de keukentafel staat, dingen kan vragen en die gaat het voor je voorlezen. Dan klinkt ga je iets ver uitzoeken? Nee, dan denk je nee. dat, nou, dat is wel heel makkelijk. Nou, ik neem dat voor waar aan, hoor. Dus ik ook, kan ook zeggen van, mag een an andere bron... maar dat gaat toch altijd weer via die ene die het bij elkaar raapt. Ja. Dat, ik, ik weet het niet. En ja, het kan de hele wereld nog wel eens op zijn kop gaan zetten... want er zijn verschillende bedrijven mee bezig. Google en... Allemaal uh, fake news, hè? Nou ja, ik weet niet of het fake news is, maar het, het is goed bedoeld... maar er kan er toch alle dingen insluipen. Ja, het is niet volledig misschien, weet Het is dat, ook niet is volledig, ook zo, nee. ja. Je moet verschillende bronnen eigenlijk met je... Uh, waarnemen, of noem je dat, raadplegen. Dus, nou, straks onder andere de Zandvoortse bericht en het ook een stukje geschiedenis in het radioprogramma. is het maar eens even een rustgevend stukje gitaarmuziek. De Ik heb een nieuwe CD uit Sitting Pretty. Rechtop zitten en mooi zijn. Pushing Up Daisy. Boerenroppers, terug op de radio. Lekker. Wake up feeling so pretty I need to pack it in I'm decorating Pity. I'll take it on the chin Zou ik nou nooit draaien? Ik was zelf ook erg geschrokken en ik heb het nu nog steeds heel erg moeilijk. Pandemic. Het heet Pussing up daisies Lekker even boerenrock. Nieuws race Sitting Pretty. En erachter gaan The Perfect Pair. Afka The Perfect Pair. Nou, hou ver lekker op, want ik zie meteen ook de foto van deze... B-A-B-Doe-B. Ja, zo, de, zo, heet, zo heet de band. Nou nee, het is eigenlijk gewoon singer-songwriter. Ze heet uh, Beatrice Christy La-J-Laus. En ze is 22 jaar... En ze komt uit Engeland vandaan. Nou, Filipijnen-Engeland. Dus een combinatie. En uh, nou goed, ze maakt van deze heel onschuldige leuke muziek. Met een knipoog naar Dave Brubeck Een beetje heb ik. Doen, doen, doen, doen, doen, doen. Er zit zo'n zo loopje en denk ik, ah, oh, dat is Dave boobrack. Oké. Okay. Ja, nou, klinkt ja. leuk. Ja, zeker. Het is de, de mooi en het, uh, het is wat beter weer dan vorige week. Het is minder grijs, het is wel een beetje helder gewoon. Ik wil er niet zeggen, trek je zwembroek aan en kom deze kant op, maar uh, nou, het scheelt wel. Maar uh, ga lekker je bed uit en maak een frisse ochtendwandeling. Ja, zeker. Kijk even, in, uh, kijk even op je bankrekening of je nog boodschappen kan doen of je deze week moet over Ja. En uh, mocht je eigenlijk een afspraak hebben met de dokter... omdat je gescand gaat worden. Ja? Het MRI-scan. Let op, want wat is er nou gebeurd in, in Brazilië... er is een man om het leven gekomen. Hij was advocaat en tevens uitgesproken voorstander van wapens voor burgers. En die had een pistool verstopt... terwijl hij de scan inging. Ja? En toen ging uh, de, het vuurwapen ging af. Hoewel de man was verteld dat hij zich van met alle metalen voorwerpen moest ontdoen... besloot hij toch maar om zijn pistool in de buurt te houden. En door de magnetische werking van de scan schoot het wapen uit zijn broek ja? en ging af. En de man werd in zijn buik geraakt. Ah. En, ja, ja. Artsen hebben er alles aan gedaan om hem te redden, maar hij overleed afgelopen week alsnog. En na zijn werk als advocaat was hij ook razend populair op TikTok. Hij deelde regelmatig pro-wapen content met zijn 12.000 volgers. En uh, ja, de politie bevestigde wel dat hij een vergunning had voor zijn pistool. Oh nee, dat mag Maar niet. hij is wel in het harnas gestorven, hè, met zijn wapen Hij is echt helemaal gewoon dood gegaan, gewoon. Ja. Bizar ook gewoon. Je denkt van, hoe haal je het in je hoofd om dan, als je in zijn apparaat gaat, daar is al weinig ruimte. Dus je denkt van, nou. Ja, maar, ja, je weet nooit of je overvallen wordt, hè? Nee, je dat <laughs> niet. Ik, nou, zo weinig vertrouwen in de medische zorg. Je denkt van, straks gaan ze iets eruit doen. Dan kan ik hier gewoon nog even. <laughs> ik lig hier helemaal gewoon ontwapend achterover. En ja. je denkt van, uh, maar ja goed, nou, hij heeft het niet overleefd. Je nee. zegt dat MRI-scan is toch levensgevaarlijk. Ja, maar, ja, maar ik vind, het, ik het, vind het, het net zo terecht als dat mensen die... Ja, nou, daar gaan we weer. Maar die dus totaal geen vaccinaties hebben en zo. Dan gaan ze dood door corona en dan zeggen ze weer dat het, dat het gewoon toeval is. Dat is een toeval, ja, ja zeker. Ja. En dit, ja, was, ik, dit was ook toeval. Dit is, ja zeker. Dus je moet je ja. kunnen verdedigen. En ja, hij heeft echt zijn best gedaan. Maar, maar waarom ging het wapen af in de MRI-scan? Ja. Uh, is het is een elektronisch wapen, zou je denken dan? Ja. Dus je moet toch echt een trekker overhalen om ding nou, te de, de, de, de scan die, uh, die werkt magnetisch. Dus die gaat echt door een soort magneet of zo, door die het, straling. Okay. Daardoor schoot het wapen uit zijn broek. Oh, die dus dat viel uit zijn broek en ging af. Dus gewoon door die magnetische straling. oh dit doet me denken als een James Bond film. weet je Die man met die ijzeren tanden die ook door zijn ja. hele grote magneet... aan helemaal <lacht> naar boven werd getrokken. Ja, ja. Zo, zo, dat soort beelden ontstaan er dan bij mij. Ja, dan moet dus nu dan ook van, u mag geen ijzeren voorwerpen en ook geen... Wapens. Ook nee. Ja, die man had dus gewoon zo'n plastic wapen moeten hebben, weet je? Die heb je tegen je Ja, toch ja die kan je 3D kan je die scannen. Of 3D kan je die uitprinten en dan elkaar klikken. Maar wat voor klikken? daarin ook uh, plastic? Want dat ja, kan plastic. Ja, zeker. ja, dan plastic. Ja, dan daarmee okay. kan je door de douane. Ja, dat is dan een projectiel mm. wat gel wordt gelanceerd of zo, denk ik. Ja. Ja, je kan natuurlijk maar zijn, hè. Je, <lacht> bedoel, je moet jezelf uh, beveiligen, dat is wel duidelijk. Toen ja. Leslie Harrison 14 jaar oud was, leende ze een boek. Een Duits boek, Ik Ierne Duits. of zo iets. Goed, en bij bibliotheek. Um, uh, uh, had, ze het of had ze het geleend. En uiteindelijk uh, was het eigenlijk over de datum. Ze verhuisde er een paar keer. Ze dacht, nou, ik neem het boek maar mee... want straks moet ik een boete betalen. En nu pas geleden werd bekend... dat je geen boete meer hoeft te betalen... als je het boek terugbracht. En toen dachten, ze, nu breng ik het terug. En dat was 56 jaar te laat. En natuurlijk, wat had ze dan moeten betalen... als ze de boete over zou moeten betalen? Ruim 2000 euro. Oh. Dus nou, of het boek nog echt een beetje populair is. Ik kende het boek niet, maar ik zie wel prettig... dat het weer terug in de schappen staat... <laughs> Ga je nog wel eens naar de bibliotheek? Ja, echt? ja, ja zeker wel. En, okay. uh, ik heb dan wel ook op mijn telefoon een app van de, van de bibliotheek Zuid-Kinnemerland. Ja. Uh, en uh, ja, je kan dus alleen maar die app gebruiken als je ook echt, uh, als jij een Zandvoort pas hebt en gratis naar de bibliotheek kan. Ja. Dan, dan werkt die app niet. Maar het uh, is wel ideaal, want je kan alle boeken dus uh, uploaden op mijn uh, telefoon. Maar ik haal af en toe ook wel echte, want dan, dan zijn ze er niet digitaal. Nee, oké. Okay. En uh, ik vind het toch wel heerlijk om bepaalde boeken dan gewoon lekker te lezen. Gewoon even in de hand hebben. En wat het mooie is ook, en, uh, er zijn er nieuwe boeken uit. En je hebt soms uh, bij een krant, heb je dan uh, uh, boekbespreking. En je van nou, die vind ik wel interessant. En dan kijk ik altijd even in die app of wie uh, er is digitaal. Ja. En dan ben ik al blij. En als dat niet zo is, dan denk ik van nou, misschien op een lijstje nog te lezen. Maar die is heel lang. Ja. Maar dan kan je ideaal, je kan je, je boek bestellen. Ja? En dan hoor je wel wanneer die komt. En dan, okay. uh, dan nou, gaan ideaal. je hem gewoon een verhalen. Maar goed, het is nog niks moois als je op vakantie bent en met een boek in de hand Heerlijk. half in de branding staat. Dat vind ik altijd zo indrukwekkend. En dan kijk je zo een beetje interessant omhoog elke keer. En je staat weer in het water zo. Het moet ook wel een mooi interessant boek zijn ook. Hè. Als mensen je aanspreken, wat lees je? Nou, ik wil lezen dit. weet ik eigenlijk niet. Ik sta hier gewoon voor de show. Dit is een accessoire. formiller Generation Generations of Me van Tor Miller. En dat is zijn laatste plaat. Hij is al een laatste jaartje gewoon muziek aan het maken. En dit is een van zijn laatste platen. Goed, het is, uh, de, het is alweer half. En om half kijken we altijd even naar de Zandvoortse berichten. Toe leeft... Uit Zeker, het verkoop van het H.D.M.Z. Museum. Ja, het was natuurlijk ooit een, een gift van kunstenaar Jan F. Belen. Hij was een kunstverzamelaar. Hij heeft door de jaren heen zelf kunst gemaakt. Maar heel veel kunst ook verzameld. En toen dacht hij bij zichzelf... Nou, dat is best wel een aardig zakcentje. Dus als ik er niet meer ben, dan moet er gewoon een groot museum komen. En dat is nog georganiseerd en uh, gerealiseerd. En ja, dan heeft de coronaperiode ook niet echt geholpen om het allemaal populair te maken. Dus uiteindelijk is het financieel niet haalbaar. En nu zijn ze bezig om het te verkopen. En de gemeente had wel interesse. Geetje Jan Bluis is ermee bezig geweest. En er zijn vergaderingen geweest. En nou, de vraagprijs en wat de gemeente wil geven... dat ligt nogal ver uit elkaar vandaan. Ja. Want er waren al ideetjes van... nou, kan het geen verlenging worden van het uh, Zandvoortsmuseum? Of een ander sociaal-cultureel uh, iets gaan? Uh, kan ZFM daar misschien zitten? Of de, de genootschap uh, Oud Zandvoort? Nou, ik heb begrepen dat wij hier... Uh, dat, dat deze locatie waar wij nu zitten dat die misschien ook wel uh, voor woningbouw is, want je hebt natuurlijk een hele grote terrein achter waar voorheen de gas uh, yeah. ja daar komen huizen nee. en uh, dat ze dat willen gaan gebruiken, maar ja misschien moeten dan toch maar uh, iemand uh, in de dorp dan maar gaan zitten met appartementen Wat? op die locatie, op die locatie. En dat ja. dit, dit blijft dat lijkt me een stuk interessanter dan weer zo'n organisatie zit, die de gemeente dan moet gaan sponselen. Want daar kom, komt het wel op neer natuurlijk. Bedoel, ja. We kunnen niet zo zo'n klap geld neergooien. Maar goed, zijn er nog meer mensen geïnteresseerd in de, dit pand van de HDMZ? Geen idee, dat is niet duidelijk. Wordt vervolgd. Dus dat betekent het duurt maar in Zandvoort, hè? HDMZ? Ja. Daar staat het voor, ja. De provincie Noord-Holland. Uh, ja, op 15 maart zijn de provinciale statenverkiezingen. En uh, ja, welke partij voor jou het is, nou ja, dat is toch maar de vraag. Maar afgelopen donderdag heeft uh, commissaris van de Koning... Artu van Dijk heeft in het provinciehuis te de, de stemhulp Mijn Stem gelanceerd. Aan de hand van 24 stellingen geven mensen aan hoe belangrijk ze een onderwerp vinden of juist niet. En vervolgens zien ze in hoeverre hun standpunten aansluiten... bij die van de politieke partijen die meedoen. Dus uh, mijn stem is dus te vinden op www.noord-holland.nl. verkiezingen Ik ga hem zo wel even invullen. Ik ben wel benieuwd uh, waar ik op zou moeten stemmen... volgens die 24 uh, verschillende stellingen. Ik zal het even uitzoeken als ik jou was. Ja, ja wel uit de brocht geschoten auto knalde tegen een... Uh... ...tegen een gevel van een huis zondagavond gebeurde. Dat is al bijna al een week geleden. De buurtbewoners en zich helemaal een het lam dus Gewoon de, de, de auto was uit de bocht van haar gevlogen... ...reed door een bakstenen muurtje... ...daardoor heen en te komen, kwam uiteindelijk tot stil, stilstand op een gevel... ...aan de secretaris Bosmanstraat. En nou goed, de, de woning is niet uh, beschadigd... ...maar je begrijpt wel, de auto is er niet zo best meer aan toe... Nee. En de politie was snel te, blazen en, uh, af te, te, te plaatsen en er is geblazen en hij had niet gedronken. En uiteindelijk is de auto weggesleept. Dat wordt een andere kopen denk nou, een ik. Een beetje jammer natuurlijk, yeah. hè? Ja, Ja, en de, de, er is uh, portefeuille David Molenburg. Die gaat er nu vanuit dat er uh, echt goed regenboogbeleid gaat komen. En uh, de zaak werd van de week behandeld in de raadscommissie. Maar ze zijn er nog niet helemaal uit... En denk van nou volgens mij hebben we best een goed regenboogbeleid al. Maar ze willen het natuurlijk helemaal. Uitgeschreven en zwart op wit hebben. Oké, okay, in de protocollen. Ja, ja dat dan moet soort... allemaal in de protocollen komen. Als ja. dit gebeurt, dan kan er dat gebeuren. Goed, verrass door aanbouwen, werkzaamheden bij de aanbouwwerkzaamheden ja, door de Dutch Group bij de Santervoerde Camping. Dat is natuurlijk nog steeds onder ja, rechtszaak natuurlijk. Want daar zouden heel veel mensen hun caravans, hun weg moeten halen. Omdat daar heel veel luxe uh, uh, uh, chalets zouden worden gebouwd. En de, de ontwikkelaar Dutch Group had dat eerst voor elkaar gekregen... en later werd het tegengewerkt. En ja, helemaal later kwamen uiteindelijk de, de, de bewoners... de recreanten van de Santa Fe in opspraak. Of in, uh, in, uh, in, in het geweer, noem je dat weer. Ja, Ik, ja. Dus in beweging. In beweging om het tegen te werken. En nu blijkt dus dat uiteindelijk afgelopen week... zijn daar toch al fundamenten, toch wel funderingen gestort... voor een, twee van die luxe uh, chalets. Dus... Ze hebben er geen vergunningen voor aangevraagd, terwijl daar de grond is verstoord en het is ook te maken met de Natura 2000. Uh, mag dat niet zomaar? Hoe zit het met die gestreepte hagedicht? Daar zat ik meteen aan te denken. Oh. Uh, en tja, goed, de, de gemeente heeft gereageerd en zegt: we houden het nauwlettend in de gaten. Het zou wel, maar ze zijn wel al bezig geweest. Ja. Terwijl er nog helemaal geen vergunningen zijn afgegeven. Nou, dat zijn nou, allemaal niet, hoor. Goed, nou goed, recreant hebben hier gewoon een flinke voet tussen de deur, dus de gerecht was al in hun positief. Dus, uh... Nou, als je daarover wil klagen, het raadhuis is tegenwoordig weer open voor bezoekers zonder afspraak. Jawel. Dat is mogelijk sinds 1 december. En uh, als je dus een paspoort wil aanvragen voor een verhuizing doorgeven, dan kan je dan komen. En het is iedere dag, iedere werkdag tussen half negen en half één. En op donderdagavond van 5 tot 8 uur, dan is vrije inloop mogelijk. Maar je kunt eigenlijk ook nog wel steeds een afspraak maken. En dan kan je bijvoorbeeld dan uh, uh, kan je dan misschien een keer smiddags komen. En die afspraken die kan je dan weer smiddags maken. Op dinsdag, woensdag en donderdag van half 2 tot 4. Dus ja, moet je nou naar het Raadhuis gaan om een afspraak te maken dat je smiddags wil komen? Of doe je dat dan digitaal? Ik zou zeggen, ga digitaal even kijken. Ja, zeg ga je twee keer heen. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, precies. Ja, nou nee, goed. Goed, dus zover. De antwoordse bericht. Yes, ze hebben alweer een nieuws cd uit. De band heet Tennis. Geen idee of ze ook spelen, dat weet ik niet, maar ze spelen in ieder geval wel leuk op het drumstel. weg van hoe Vonnings uit België. Daar komt deze wet niet vandaan. Dennis, eigenlijk alweer een auto album Het nieuwe album, dat geluid Nee, nee. Pak even het album van 2020. Swimmer. Dan staat dit op, need your love. Ik heb je liefde gewoon nodig. En het is echt, als je de clip ziet, dat je echt denkt. Zit ik nou in de jaren zeventig? Nou, dat lijkt het zo maar op. Goed, leuk hoor. Uh, Zoveel platen met I Need Your Love. Ja, oh ja. Als je echt. dat intoetsen, volgens mij krijg je dan echt misschien wel 40 of 60 liedjes. Je moet gewoon uh, I Need Your Love, moet je even intoetsen. Welk is het? De een van de 20.000, zo, per <laughs> Lief, Maakt ook niet de uit. Liefde is altijd een inspiratiebron geweest, natuurlijk. Iedereen wil dat graag. En je ja. ziet het, ik kan het ook zo mooi constateren. Ik zat laatst op het terras bij het strand. Ik ben zo waar deze week heen en weer gelopen naar Bloemendaal heen en weer. Oké. Okay. Dan zit je daar op het terras bij San Blas. En dan uh, zie je dan die hondjes daar. die allemaal uh, eigenlijk zitten te verlangen naar aandacht van een baas, weet je wel. Ja. Yeah. En uh, dan, dan kom je eigenlijk tot de conclusie. het enige wat ze willen is gewoon een aai over een bol. En uh, de, uh, aandacht. Maar dat is uh, precies hetzelfde waar mensen ook naar verlangen, altijd. Van dat ze gezien worden. Hè? Ja, ja, ja, daar gaat het al om. Ja, zeker. Ik, ik, ik, ik wil ook aandacht. Ja, oh ja, daarom zijn wij ook altijd, iedere zaterdagochtend zien we elkaar. Ja. En dan begrijpen we elkaar. Maar, maar het is eigenlijk toch een beetje dat, dat eindeloze. Van, ik wil aandacht, ik wil ook gerespecteerd worden. Waarom is dat? Maar nou, dan kan je niet gewoon op je jezelf gewoon... Ja, maar gewoon... als je niet gezien wordt, dan, ja? dan, als je, dan, dan heb je het idee dat je, dat je niet bestaat. er niet toe doet. Ja. Oké, okay, en moet je er toe doen? Dat is altijd de vraag. Altijd. Nee, maar het is, wel, het is meer uh, erkenning en herkenning van elkaar. Ja. Dus dat, dat, dat, dat je gewoon, al is het alleen maar van uh, een klein knikje van hoi. Hoi. En nee, voor de rest, uh, o, maar dat je wel gezien wordt. Maar als je genegeerd wordt, ja? mensen dat toch eigenlijk van nature uh, natuur bij de groep horen. Oké, okay, dat zit er dat wel in. Dat is het. Ja. ja, precies. Dat ja, ik je dat... gewoon bevestigd met een groep van... Ik wil gewoon, van, gewoon respect, man. Elkaar. Ik wil gewoon respect hebben. Ja. Je kan geen respect. Ja, dat heb je met de rappers. Die kunnen dan... Uh, die lijken ja. verbaal heel sterk. Maar eigenlijk diep, diep van binnen willen ze gewoon schieten. Omdat ze nooit uit de ja. aandacht krijgen. Maar weet je wie dit toch ook heeft? Ik vind He? het zo leuk. De, de, de rijkste man volgens mij op aarde... Ja? Dat is Elon Musk. Oh nee, Ja, echt waar. Ja, ja, echt waar want... Uh, hij, uh, hij schijnt iemand te hebben ontslagen... omdat diegene hem durft te vertellen... dat hij steeds minder populair is op zijn eigen sociale media. Ah. <laughs> ja, want uh, hij heeft een functie geïntroduceerd... waarbij iedereen kan zien hoe goed een tweet het doet. En Musk zou volgens The Verge... dus een van de uh, blad of iets dergelijks... Ja. tijdens een vergadering uh, uh, belachelijk hebben uh, het belachelijk hebben genoemd... dat zijn tweets maar een paar duizend keer worden bekeken. Hij zegt, ik heb meer dan 100 miljoen volgers... Nou, en volgens de medewerker is Musk gewoon een beetje over zijn populariteit heen. En is de publieke interesse gedaald. Want vorig jaar in april zou hij op de piek van zijn populariteit zijn geweest. Want toen werd er meer dan ooit naar hem gezocht op Google. Hè? Want dat kan je dus wel ergens terugvinden. Hij was eigenlijk een beetje de nieuwe Jezus. maar Ja, en nou. tijdens de piek kreeg hij een score van 100. En nu is dat slechts een 9. Oh. En de hoop dat het Twitter-algoritme zijn bereik zou verkleinen... kan hij ook laten varen. Want het bedrijf slijt uit dat het Musk Tweets minder distribueert. Dus Musk is gewoon niet meer zo'n trek bij gebruikers. Dus ja, ja nou, hij wordt er heel emotioneel van. En de technicus die hem het zware nieuws bracht... die zou ontslagen zijn. En de rest van het team moet nu uitzoeken... waarom zijn tweets minder worden Ik aangeraden. Denk... Ik zou zeggen, regel van die trolletjes. Misschien kan hij, even, Misschien kan, kan hij, dat kan hij met Erdogan niet even bellen of zoiets. Was oh, ja. dat... Is je daar dan mee die hebben altijd hele goede ideeën, hoor. Ik bedoel, ja. Ja, nu toch al een op soort platform zit... ja, nu moet je ook een beetje, toch een beetje een worden... want anders ja. dan gaat het niks met je worden, hoor. Nou, ik heb ook echt het idee dat die man... die moet dan zo'n uh, miljoenenbedrijf... Die, hij is daar echt de baas van. Dat heeft hij blijkbaar alles gedelegeerd. En ja. Ja, je kan nog niet alles in de gaten houden... maar dat hij echt dag en dag op Twitter zit om te kijken... of hij wel populair is, wat ze over hem zeggen. En ja. Ik denk, dat is een dagtaak. Ja, en het is als je het groot publiek wil aanspreken... moet je natuurlijk eigenlijk een beetje poep praten... want dat vinden de mensen toch leuk, gewoon poep Interessante poep moet je, moet je ja, mee gooien. Ja. En niet alle intellectuele dingen zeggen. Dus je denkt van nou, nu snap ik er helemaal niks meer van. Nou goed, dat je geleerd kwam de, de Arctic Monkeys met de CD uit. Die heet Tranquility Base Hotel en Casino. Ja, dat is natuurlijk. Uh, dat komt hier vandaan natuurlijk. Tranquility Base hier. Eagle has Dat komt ook van de baanlanding. En uh, eerst kwam dit nummer uit, toen dacht ik, oh die hele cd is echt fantastisch. En toen kwam echt de hele cd uit, dan viel een beetje tegen. Dus ik hou het eigenlijk bij dit rugje. One point. Let the Hold your body next mine If you feel so inclined. You see. And I'll tell you who's the best. She said, a we sweet reminder, custom melody that was in my mind. She said, a we sweet reminder that was in my mind. She could be. Takes you places You don't even know Even just a Pedal push I Yes, that's just the. you feel maakte of nou ja, rock een beetje echt alternatieve herrie. die zit zitten ze meer een beetje in de Franse jansons, maar dan in de Engelse versies. Zo zeg ik het altijd. Het moet altijd maar zo een beetje kreunerig. Een beetje diepzinnigheid en top. En nou goed, dit is een beetje op de de snijlijn en die andere kant op gingen. Dit was de One Point Perspective Tranquility Base Hotel en Casino. was een cd wat toen uitkwam. Ze hebben het halve voor mij twee nieuwe cd's uitgebracht. Zo. Het is de zaterdagmorgen kwart voor negen. Straks weer een stukje geschiedenis. Het is vandaag 11 februari. Ook weer een aantal mensen die jarig zijn. Daar is we gaan natuurlijk ook weer uh, muziekjes van draaien. Ja, zeker. Want onder andere diegene die natuurlijk vandaag jarig is... is natuurlijk deze vrouw. Yeah. Jazeker! Sheryl Crow wordt vandaag, ik dacht, uh, 62. I'm ja. Zij was natuurlijk ook het liefertje. op een gegeven moment van uh, die wielrenner, weet je wel? Oh. I did not have. Um, uh, was hij een ja, dat was Bill Clinton. I nee. did not smoke a cigar? Oh, nee, bijna. Nee. Dat, dat hij geen drugs had gebruikt, geen doping. Oh ja. Ah uh, hoor, oh, die gast ook weer. Ik weet het niet. Ook even van de plaatjes van haar, Sheryl Crow. Allemaal grote gehad natuurlijk. All you wanna do is natuurlijk de bekendste plaats. Straks draaien we even muziek van haar nog hier in de zaterdagmorgen. Goed, vandaag in de krant een stukje te lezen over mensen die toch allerlei angsten hebben. En dan heb je de Zero Phobia app. Dat is ontwikkeld door een psycholoog, uh, Tara Donker... En die kreeg steeds meer uh, mensen die op haar wachtlijst kwamen. En die hadden bijvoorbeeld uh, een spinnenfobie. Uh, die waren bang voor spinnen. Oh! En nu had zij dus een app ontwikkeld. Onder andere een, een spinnen-app. En dan moet je je hand voor de camera van je, van je telefoon doen. En dan zet oh, je ja, de app aan. Dan lijkt aan. Het alsof er een spin loopt, hè? Dan lijkt het net of er een spin is dat. Ja. op je tafel loopt. En... Dan moet je steeds dichterbij gaan met je hand. En uiteindelijk, het ultieme, ultieme doel is dat de spin over je hand heen loopt. Althans, dat, ook dat een laat. tijdje op je hand zit. Oh. En dat ziet in, in het begin echt heel erg eng. En uh, José Mol die is echt heel. Als de dood wordt spinnen. Die laat ook altijd haar man alle spinnen weghalen. En ze zegt van ja, nu ben ik al heel ver in deze opdracht. En er is ook een stem bij. Ontspan je schouders in je handen. Dus Laat het over je heen komen. Laat even zakken, ja. En uiteindelijk uh, zegt ze van... Uh, ik kan nu zelfs ook spinnenraggen weghalen in mijn huis. Dus het komt heel ver. En het is natuurlijk ook al... Uh, ook de 3D-brillen worden ook steeds meer ingezet... voor mensen die fobie hebben. Ja, ja, en dan ja, moet ja, je echt ja. in een ruimte begeven... met iets wat je heel eng vindt. Je schoonmoeder bijvoorbeeld. Oh. <laughs> <Dat> <laughs> nou, is nou, ik kijk. kan je wel wat grappigs vertellen. Ik heb dus bij mij in het toilet... af en toe zit daar een spin. Ja? En uh, ik, uh, ik praat het tegen hem. Dus dan, dan, dan, dan, uh, en dan op een gegeven moment, dus zegt mijn vriend op een gegeven moment... tegen je dat je nou te praten Ik zeg ja, ik heb weer een nieuwe spin in de wc. In de, die heet dan Lodewijk. En dan praat ik tegen hem. En dan, dan soms dan... Uh, uh, zit ik aan zijn pootje en dan gaat hij wiebelen, weet je wel. En dan, uh, dat vind ik dan wel leuk, weet je wel. En dan zeg ik van, wanneer ga je nou eindelijk eens je huur betalen? En dat is gewoon, ja... Okay. Ach, je moet het, het leven was... een beetje uh, leuk maken, toch? Ja, nee, Dat snap ik ook waarvoor je naartoe komt... om twee uur lang te ouwenelen. Als je echt een spin begint te praten... Ja, ja, dat gaat te ver. Doe even normaal, Ja, maar het is wel ook een inwoner van mijn huis. Ja, dat is waar, zeker. Ja, ja, ja en, goed, maar ze en zorg... zijn nuttig. Ja, zeker. Al die vliegjes die worden gevangen ja. door zo'n spinnen natuurlijk. Maar goed, de, op deze spinner uh, app ziet de, de Dat spin. zijn we hele grote die jongens. Hele grote, harige jongens. Ja, maar het eng is gewoon met spinnen. het is echt je, je instinct. hè Want ja. soms dan zie je uit je ooghoek, zie je, als je daar, dan wat ziet rennen. Dan heb je gelijk al dat je in je angst zit. Dat je denkt, gevaar. Het ja. Kan een slang ja. zijn, kan een rat zijn, dan weet ik wel wat. En uh, het ergste zijn sommige spinnen die zitten. En uh, soms dan zie je ze zo, hup, dan gaan ze omhoog. Weet je wel. Ja. Nou, <laughs> Zeker dus die grote. En dan, de is ze zo en dan die schrikje rot. Ja, ze kunnen onverwachte dingen doen en is het ook weer een nieuw soort in Nederland. En die schijnt zelfs ook in de aanval te gaan, hè? Oh! Ja, die schijnt ook gewoon met die, met die, met die twee voelspuitjes uh, aan de voorkant. Kom erop, kom erop. <hij> ik kan je hebben. Ik kan je hebben. Ik gewoon. zie je, ik zie nou, je. Goed. Mocht je interesse hebben, de xerofobie kost wel een uh, aantal uh, eurotjes, niet zo heel erg veel. En uh, daar kan je dus uh, je fobie mee uh, te lijf. Leuk. Gaat Ga even kijken wat het staat, dan ga ik het even op onze tijdlijn delen. Dat is een goed op. idee. Straks meer wetenswaardigheid. Eerst even een deels een beetje. Devices never had to know. Like when you said, you said this ain't the place for war. But when the beating hits the wall, is there anybody out there? Is there anybody out there? Little I know it's an unknown affair Messing about with your gingerish hair I'm sorry for all of the mess underway Destruction beats love but it won't dit suffices en uh, never had to know. Nee, je hoeft het niet altijd te weten. Uh, Pas geleden hadden we nog met iemand een discussie over het feit van uh, uh, ja, als je nou maar eerlijk bent en toen kijk ik er zo aan, oh, ik weet niet hoor, wil ik altijd eerlijk antwoorden? Dus <laughs> echt eerlijkheid, is dat het belangrijkste? Of is misschien betrokkenheid? Is dat belangrijker? Betrokkenheid? Ik denk dat het belangrijk is. Ja? En eerlijkheid uh, beperk je dan toch tot, tot de vraag zelf. Als iemand je wat vraagt... Hoef je, niet, je kan dan gewoon zeggen... van, van vind je wat leuk wat ik aan heb? Ja of nee? Nou, dan kan je zeggen... nou nee, het is niet mijn stijl. Of je kan zeggen nee, want je hebt een dikke kont en zus. En dan uh, moet je kijken hoe je eruit ziet. En, oh, pak je, oh, je, je, je meteen helemaal uit ook. Ja, nee. Ja. Dat, dat, dat moet je dan niet doen. Nee. En ik denk dat dat echt heel veel mensen zou sieren... als ze gewoon alleen zich beperken tot de vraag. En kort en bondig... Ja, maar stel voor. Ze is naar de winkel gegaan. Ze heeft een kledingstuk gekocht. Ze heeft echt uren in die winkel gestaan. En ze heeft zo: oh dit is helemaal, helemaal mijn ding. Hier word ik zo blij. En dan gaat ze jou vragen met van die pret oogjes. Wat vind je ervan? En dan kijk je naar haar en je denkt, van: oh ze is er heel blij mee. Ik ja. ga gewoon zeggen dat ze... En dan ze ze zegt, het... ben je er blij mee? Ja, nou dan vind ik hem leuk. Good, good for you. En dan denk je, oh mijn god. Ze vindt het niet mooi. <laughs> dat, dat voel je dan al gewoon. Dus eerlijkheid, ik weet het niet, ja, betrokkenheid. Ja. Het mensen met mensen goed, het voorhebben is volgens mij belangrijker. zeg zeggen ook wel eens van, uh, moet ik eerlijk zijn of aardig? Ja. Nou, als dan, dan je ja, nou, ja. nou, doe maar, okay, maar aardig... Dan zeg je van, nou ja, nee, enige jurk. Ik hoop voor je dat hij niet te duur ja, Maar dat hoeft er niet voor. Ga je zo gewoon zeggen: van, ah, nou, leuk. Vind je het leuk, ja. leuk? Ja? Jazeker, gewoon. Blijf gewoon lekker op de vlakken. Gaat hij het... uh, niet de goede kant op dit? Op ja. een bepaalde manier instemmend: te... mm hmm, mm hmm, ja. Yeah, oh. Ja, aardig. Dan heb je dus, toch wat gezegd? Nou, maar ben dan... jij er blij mee? Nou, dus, dan ben ik ook blij. Kijk, een man, man kan er wel mee wegkomen, Een de man kan er mee weg. Ja. Ja. Die, echt, die zit bij, de, bij, de, bij zo'n uh, pashokje op een stoel. Daar is hij voor die stoel. Dat weet ik. Dan ga je erbij zitten. En dan komt en dan ze uit die wachtkamer. En dan zeggen ze, wat vind je van die jurk? En dan zeg ik: ja leuk. Oh, ja, maar is die leuker oh. dan die andere jurk? Uh, oh, had je net een andere? Ja. Uh, dat weet ik niet. Nou, dan zal ik die andere maar weer even aantrekken dan? Ja. <laughs> en voordat je weet, zit je daar een uur. En eigenlijk zie je gewoon als man helemaal geen verschil. Nee, maar daarom heb je ja, sommige winkels. Die hebben echt hele leuke verkoopsters. Yeah. En die helpen je. En ik ben soms in een winkel. En dan zeg ik, nou, ik wil dat of dat. En uh, dit is mijn maat. En dan gaan ze dus kijken of ze überhaupt... Mijn maat hebben, dat is natuurlijk ook een vraag. Yeah. Ik, ik ben een uh, rondborstige, forse dame. Yeah. En uh, dan gaan zij dus gewoon kijken wat zij denken dat het voor mij misschien wel leuk is. Okay. En, dan, uh, en, en die, die dames vinden het heel erg leuk. En ik vind het heel erg leuk. En, en daardoor ga je dus wel heel tevreden de winkel uit. En je koopt meer dan je eigenlijk van plan bent. Oh, Oké. Okay. Dus uh, dat is de truc, hè? U dus bent... haal die stoel maar weg. Die man is helemaal niet meer nodig. Eigenlijk niet. Nee, die kan gewoon, gewoon maar naar de kroeg. Ik, nee, maar ik was laatst met mijn vriend in, in Friesland. En daar heb ik dus inderdaad echt uh, ja, voor bijna 400 euro gekocht. Zo. Ja, echt een paar boeken en nog wat shirtjes. Maar mijn, naar... mijn, mijn vriend die werd heerlijk geverteerd. Gaat hij lekker zitten? Dan nog een kopje koffie, meneer. En een koekje erbij. is uh... er ook elke wijn geschonken? Nee, nee, nee, nee. Dat niet. Denkt, dat niet nou goed, 400 euro zeggen Als ik dan gewoon ga winkelen, nou, dan ben ik echt voor het hele jaar ben ik klaar. Want ik koop het meestal of in de aanbieding of bij de kringloop. Ja, maar wat wel heel erg een deceptie was. Nou. Dat is ook wel een mooi woord, hè. Maar dat ik, uh, toen is een broek, uh, dan kom je in, in, in, het, in het westen. Ik trek hem aan en je pak je pijp gewoon en die trek je omhoog. Want het was een behoorlijke... Uh, ja, het was zo'n dus nauw sluitende broek, dus een beetje elastisch. Ja? En ik ga het toch zo door met mijn nagels. Ja, dus ja, nou, nou heb ik eindelijk die broek maar weer teruggestuurd. En ze een leuk contact, want ze wisten nog wie ik was. Ja? En uh, nou, ik krijg als het goed, is dat geld terug in ieder geval. Kijk, wat een wat een Dus het is dus, ja, Dijkstra, dames en heren. Dijkstra, in, ja, uh, dit is, dit is In Friesland. Ja, zeker. Heel Zo ver weg. weg, heel ver weg. <laughs> even reclame lopen maken. Gekke ja, niet. Ja, joh, is in Friesland, dat mag. Ja, dat mag ook allemaal natuurlijk. Nou goed. Verder straks nog onder andere de geschiedenis. Ik zit even te kijken. Laat eerst een plaatje doen. Hier. Doe maar. Laatste plaatje voor. Nee, ik had beloofd natuurlijk. Eigenlijk. We hadden het natuurlijk net over uh, de, de dame Sheryl um, Crow. So let's start with the questions that people around the world have been waiting for you to answer. En voor nu het gewoon een. Yes or no? Heb je ooit Substances om je your te performance? Yes. Yes. yes sir. Het was natuurlijk het vriendinnetje van Lance Armstrong. Hoe heette die man ook weer? Nou, ik heb het opgezocht. Lance Armstrong was het ook. De man van Sherlock Crow. Nog steeds? Nee, nu niet meer. Nee, dat is al bekoeld, die relatie. Vuile drugs gebruiken was het. Nou, zeg. Hij kon wel heel goed fietsen, zeg. Carol Crowe, Steve McQueen. Well, I went to bed in Memphis And I woke up in Hollywood I got a quarter in my pocket And I call you if I could But I don't know why I got lie. fly I wanna rock and roll this party I still wanna have some fun I wanna leave Let's show you how the West was won But I gotta fly I gotta fly Like Steve McQueen No one, baby, that was yesterday. I'm an all-American rebel, making my big getaway. Yeah, you know it's time. I gotta fly. Like You can page me all night long But you won't catch this free bird I'll already be long gone met een fijne tant op naar te kijken. Steve McQueen, daar zong ze over. Sherlock Over 62. En ze hadden ook een relatie met... Uh, Lance Armstrong en Steve McQueen. Ik had er pas alleen nog wat dingen over te, over te lezen. Dat deze man ooit... Actief, uh, act, nee, les had gekregen van Bruce Lee. En Bruce Lee is natuurlijk de man... die uh, heel goed was met uh, kung fu. En het uiteindelijk uh, gaf... Uh, Steven Green dan weer Bruce Lee acteerlessen. En dat konden ze zo met een gesloten knip, konden ze dat in ieder geval zo doen. Goed, we gaan op naar het nieuws van uh, 9 uur. Na 9 uur we straks een stukje geschiedenis. Het is vandaag 11 februari. Spreek je zo in deel 2. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur.